Turchinov kwam in Kiev met zijn verklaring kort nadat de Russische president Poetin toestemming had gekregen van de Eerste Kamer in Moskou om de strijdkrachten in te zetten in Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ontraadt nu alle reizen naar de Krim. Er zouden vooral problemen zijn in Sebastopol, Simferopol, Kharkov en Donetsk. Vanavond praat de VN-veiligheidsraad weer over Oekraïne... en morgen reist de Britse minister van Buitenlandse Zaken... Heek naar Kiev voor overleg met de Oekraïnse regering. Robert Serri, adviseur van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... voor Oekraïne, probeerde vandaag vergeefs de krim binnen te komen. De Nederlander wilde voor Ban de situatie met eigen ogen bekijken... en oproepen tot kanten. Serri reist nu terug naar Genève om verslag uit te brengen aan Ban. Op een treinstation in de Chinese stad Kunming... hebben met messen bewapende terroristen een bloedbad aangericht. Er vielen 28 doden, 162 mensen raakten gewond. De daders, onder wie waarschijnlijk ook vrouwen, waren gemaskerd... en droegen een zwart uniform. De groepen stormden het station in het zuidwesten van China... rond 9 uur s'avonds lokale tijd. Een aantal van hen is gearresteerd, vijf zijn er doodgeschoten... en er nog eens vijf wordt gezocht. In China wordt erover gespeculeerd dat het Oeigoeren zijn... Chinese moslims die ontevreden zijn over hun positie en wel vaker aanslagen plegen.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 In de Eredivisie heeft PSV voor de vijfde keer op rij gewonnen. In Deventer werd go Ahead Eagles met 3-2 verslagen. De andere uitslagen van vanavond Pek Zwolle NEC 3-3, ADO Den Haag NAC 1-1 en Vitesse Roda 3-0. Het weer vannacht overwegend droog met hier en daar een mistbank en vorst aan de grond. Morgen overdag soms zon, overwegend droog en het wordt een graad of negen. Na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 4 graden. Binnen zit Max van Bezel. Ik heb vandaag toch nog opgekeken van het nieuws... dat oud-dictator Janukovic van Oekraïne... zijn geld heeft gestald bij het trustfonds ITPS in Den Haag. Die demonstranten hadden eigenlijk niet... het onafhankelijkheidsplein in Kiev moeten bestormen... maar de Haagse Alexanderstraat... Een hele goede avond en welkom bij dit Oog op zaterdag... aan de vooravond van de uitreiking van de Oscars in Los Angeles. Dus wij vroegen ons af welke films die in aanmerking komen om te winnen... hebben eigenlijk de mooiste muziek, de mooiste soundtrack. Filmjournalist Robert Blokland praat ons straks bij, en u ook. President Poetin heeft toestemming van het Russisch parlement gevraagd... en gekregen vandaag om troepen naar Oekraïne te sturen. En de Oekraïne heeft al gewaarschuwd dat dat op een echte oorlog gaat uitlopen... als hij dat doet koersen we af op een nieuwe Krimoorlog. Mark Rutte had het op het VVD-congres vandaag vooral over bloed, zweet en tranen. Niks, geen belofte over lagere belastingen meer, want het is crisistijd. Hoe denkt de VVD de gemeenteraadsverkiezingen te gaan winnen? We vragen dat aan de lijsttrekkers van de partij in Amsterdam en Rotterdam. Het beest werd hier om zijn ruige spel op het voetbalveld genoemd, verdediger John de Wolf. Een nieuwe generatie kent hem vooral van zijn optredens... in Dancing with the Stars en Sterren van de Schans. Jeroen Siebelink heeft zijn levensverhaal opgetekend... en ze zijn allebei hier, de biograaf en de oud-voetballer. En wie zal het meest bespot worden... tijdens het carnaval dat morgen losbarst in Maastricht? Raden maar, om vijf voor twaalf. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 1 maart. Ze waren er eigenlijk al, maar nu heeft de Russische president Poetin... ook officieel toestemming om troepen in te zetten in Oekraïne... Om de situatie te stabiliseren, zei het Hogerhuis van het Parlement. En ze zijn van harte uitgenodigd door de nieuwe minister-president van de Krim. Ja, ben de president van de Russische Federatie Vladimir Poetin en Krim. De nieuwe minister-president werd vandaag benoemd door het Regionale Parlement van de Krim. Een parlement dat niets moet hebben van de nieuwe machthebbers in Kiev. Die nieuwe machthebbers willen op hun beurt niks te maken hebben... met de nieuwe minister-president. En al helemaal niet met de Russische troepen die zich in de regio bevinden. Een regelrechte provocatie noemt waarnemend Oekraïns president... Turchinov dat. na Oekraïne heeft zijn leger in paraatheid gebracht... en presidentskandidaat Viktor Klitschko riep al op... tot een algehele mobilisatie... Nou, van stabilisatie is dus voorlopig nog geen sprake. Het gaat eerder om escalatie. Groot-Brittannië riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen, want daar zien ze de bui al hangen. This is potentially a grave threat to the independence, the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine. De kans dat de Veiligheidsraad met een oplossing komt is overigens klein, aangezien Rusland een van de landen is met vetorecht in die raad. Zometeen meer over de situatie tussen Oekraïne en Rusland. Ik spreek onder andere met Francis van Kappen. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen... begint serieuze vormen aan te nemen. Vandaag mengde premier Mark Rutte zich in de strijd. De VVD maakt meteen duidelijk wat een hoofdthema wordt in de campagne. En de belangrijkste belofte die de VVD altijd doet... is dat wij verantwoordelijkheid nemen. En de VVD neemt de verantwoordelijkheid. Dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. En loopt niet weg. Maar de opdracht voor de VVD en voor de andere politieke partijen... lijkt niet zozeer de kiezer op hun te laten stemmen... maar de kiezer überhaupt naar de stembus te krijgen. Uit verschillende peilingen blijkt nu al... dat meer dan de helft thuis blijft op 19 maart. Als minder dan 50 gaat stemmen... Wat, wat stelt die democratie dan nog voor? Nou, de democratie stelt nog best wat voor. Daarom bewaren sommige mensen hun democratisch recht... voor als het er in hun ogen echt toe doet. Ja, ik vind het niet zo belangrijk, Gemeente, gemeenteraadsverkiezingen. De politici roepen overigens ook niet veel enthousiasme op. Daar kreeg zelfs Mark Rutte, die de afgelopen, week, of de afgelopen twee landelijke verkiezingen... toch als winnaar uit de bus kwam, daar kreeg ook Mark Rutte mee te maken. Ik, ik raak zo geïrriteerd van jou als ik uit de tv zie. Dus alles lach je maar weg. Ga je maar antwoord hoor of niet? Nee. Oké, okay, dan houden het Nee. Nou, niet getreurd, want de VVD kan in één klap... een heel nieuw kiezerspubliek voor zich winnen... in de zuidelijke provincies van het land... Het enige dat de partij hoeft te doen is de drinkgerechtigde leeftijd weer terugbrengen naar 16 jaar. Het handhaven van de nieuwe grens, 18 jaar, is tijdens carnaval toch onbegonnen werk. Wij We staan compleet achter dat nieuwe beleid, maar je ziet wel dat het ingewikkeld is als biertjes weer worden doorgegeven door jongeren aan hun vrienden om dat te controleren. Goed, deze nieuwe kiezers zullen pas vanaf 2016 zetelwinst opleveren voor de partij, maar die is dan wel gegarandeerd, want ze zullen eeuwig dankbaar zijn dat het Onrecht dat ze is aangedaan wordt weggenomen. Ja, ik vind nergens op slaan. Ik bedoel, uh, dat hadden ze gelijk vanaf het begin aan moeten doen. En niet nu. En even pakken ze eigenlijk heel onze jeugd af. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En ik zei het al: generaal-majoor buitendienst en VVD-senator Frank van Kap is hier in de studio te gast om te praten over de situatie tussen Rusland en de Oekraïne. Dat het gespannen is, vooral op de Krim, mag je een understatement noemen. Waarnemend president Tuchinov heeft dus geroepen... dat de Oekraïnse strijdkrachten paraat staan. En Poetin heeft toestemming van zijn parlement om troepen in te zetten. De VN-veiligheidsraad komt vanavond in spoedzitting bijeen. En voor ik met u ga praten, meneer Van Kappen... gaan we eerst even luisteren naar een telefonisch gesprek... dat ik eerder op de avond had met Robin Dolstra. Hij woont al elf jaar in Sebastopol op de Krim... Is dat. En ik vroeg hem wat meneer Sebastopol merkt van de oplopende spanning. Um, in Sebastopol merken wij daar weinig van. Vandaag is een uh, hele grote bijeenkomst uh, zojuist afgesloten... op het uh, grote centrale plein Machilov in Sebastopol... waar uh, de politiek uh, een zetje heeft gedaan naar de bevolking van Sebastopol. Daar is weergegeven dat uh, uh, de nieuwe wetten en dergelijke uit Kiev uh, hier niet gelden... En uh, niet gevolgd gaan worden. Uh, Sebastopol heeft zich uh, op dit moment onafhankelijk verklaard van iedereen. En bevindt zich eigenlijk een beetje in niemands land. Van Sebast Sebastopol? Uh, wil, zich, wil zich momenteel niet aansluiten bij uh, Rusland en ook niet bij uh, Oekraïne. Die wil eventjes de kat uit de boom kijken en niet te vonk in het kruidvat zijn. Want eh, op het moment dat Sebastopol zich gaat aansluiten bij eh, Rusland... zou dat Oekraïne eh, op eh, rare gedachten kunnen brengen. Van Sebastopol wordt steeds gezegd dat is de stad waar de Russen zitten... maar van een verlangen naar aansluiting bij Rusland is dus geen sprake, zegt u? Op dit moment niet. Wie heeft de macht? Wie controleert de straten in Sebastopol? De straat en dergelijke wordt gewoon door de politie en de militie, Dus de, de, de KI, dus dat is de wegpolitie. En de militie is eigenlijk de gewone straatpolitie. Het is allemaal rustig. Het is een normaal straatbeeld net eh, een gewone stad in Nederland bijvoorbeeld. Alleen eh, haar grenzen worden bewaakt op dit moment. En zolang eh, deze situatie aanduurt, dat dat zal zijn tot eh, het referendum geweest is op de Krim. En waarschijnlijk tot de verkiezingen in Oekraïne. En dan eh, zal men een besluit gaan nemen. Is... Want in Sebastopol wordt nog steeds Yanukovych erkend als president. Ja, en dat was een uh, ooggetuigenverslag dus uit de stad Sebastopol aan de Zwarte Zee. Frank van Kappen, ik vergat nog te zeggen dat u ook militair adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties bent geweest in het verleden. Is deze angst die we net hoorden dat uh, Sebastopol de, de lont in het kruidvat kan zijn van de nieuwe Krimeoorlog? Is dat gerechtvaardigd die angst? Ja, één van de lonten. Hè? Er steken vele lonten in het kruidvat. Je kan ook nog ja. aan uh, Odessa ja, denken, ja, ja. aan Yalta denken. Nou, de Sebastopol is natuurlijk belangrijk... want daar ligt de Russische uh, zwarte vloot. En de Russen die hechten daar grote waarde aan... want het is hun enige warmwaterhaven, waterhaven... waardoor ze dus makkelijk naar de Middellandse Zee kunnen. Anders moeten ze vanuit Moermansk of uit Vladivostok... Uh, een heel eind varen voordat ze ergens kunnen zijn. Dus ze hechten daar. De, militair gezien is dat, is dat een heel belangrijk punt. En de Russen hebben dus... Uh, toen de Oekraïne zich afscheiden van de Sovjet-Unie. Hebben ze dus daar afspraken over gemaakt... dat ze die haven mogen huren. En uh, daar, liggen ook aanzienlijk, daar ligt de Zwarte Zeevloot... maar ook een aanzienlijke hoeveelheid troepen. En ze hebben nog een paar andere enclaves... waar Russische militairen dus al zijn. En dat is conform afspraken die ze in de tijd gemaakt hebben... met de, met de, met de Oekraïne. Een van de meest uh, spannende, pittoreske episoden van de laatste dagen is toch wel die troepen die elders op de Krim uh, zijn verschenen, waarvan eigenlijk niemand weet wie ze zijn. Wel uniformen, geen insignes, wel trucks, geen kentekenplaten. Uh, Heeft u dat wel eens eerder meegemaakt in uw uh, lange carrière? Nou ja, wat er zich nu voltrekt op de, op de Krim, dat. Uh... Ja, dat lijkt heel erg op het scenario wat in Georgië is gebruikt. Georgië had een soortgelijke situatie. Je had Abhazie en Ossetie, eh, voornamelijk Russisch sprekend... en etnische Russen, en dan heb je de rest van Georgië... waar dus gewoon Georgiërs wonen. En daar ontstond een soortgelijke situatie... En toen zie je eigenlijk hetzelfde scenario wat toen gespeeld is. Dat zie je zich nu weer ontvouwen. Dat is punt 1 natuurlijk een echte regelrechte invasie vanuit Rusland in zo'n land. Ja, dan, dan keert de hele wereldgemeenschap zich tegen. Dus je moet een excuus zien te vinden om dat te kunnen doen. En dat kunnen Russische burgers zijn. En dat is de bescherming van, van Russische staatsburgers. Een soort humanitaire interventie. En dat wordt dan ook nog vaak ingeleid met het uitdelen van Russische paspoorten. aan. aan dus, dus in Georgië gebeurt en de geruchten zijn dat dat nu ook weer gebeurd is. Maar Want je deelt je... eerst mensen die eigenlijk Oekraïne of Georgisch burger zijn, die geef je Russische paspoort... Ja, en dan etnische, interveneer je ja, om etnische, de Russische burgers te etnische, beschermen. Ja, precies, etnische Russen, die geef je een Russisch paspoort... en dan heb je, dit, heb je dit hele scenario geschetst waarop je kan zeggen... ja, ik val niet binnen. Ik, A, in de Krim ligt het iets anders, daar bescherm ik de Zwarte Zeevloot. En dat is allemaal binnen de afspraken. En ten tweede bescherm ik de, et, de, de, de, de, de Russische staatsburgers... en dat is de plicht van iedere staat, dus ik val niet binnen. Ik doe een soort humanitaire interventie. Dat is het. Kijk... Per, in dit soort conflicten zie je dat altijd... De, de echte werkelijkheid niet telt, maar de perceptie. De, de, de psychologie. De, de preferente werkelijkheid wordt door feiten uh, en, en gebeurtenissen zodanig te framen ja. en te spinnen dat je dus een preferente werkelijkheid creëert. En dit is wat, wat Poetin op dit moment probeert. Dat en heeft wie, hij al kunnen, die gedaan, wie kunnen die uh, ja, troepen zijn? Wie kunnen die ongeïdentificeerde troepen zijn? Dat is een beetje raar. Ik weet het natuurlijk ook niet. Maar als je kijkt op de televisie naar de beelden, dan, dan lijkt het heel erg op, uh, op spetsnetsen, uh, op special forces. Uh, over het algemeen zie je niet dat uh, normale militairen met van die bivakmutsen lopen waar je alleen de ogen mee kan zien. Je ziet ook het soort wapens dat ze dragen... en het feit dat ze geen insignes op hun uniform hebben... dat wijst toch allemaal wel in de richting van, van special forces... van speciale eenheden. Het nieuws van vanavond komt dan weer uit Kiev... waar waarnemend president Turchinov heeft uh, gezegd... dat de strijdkrachten van de Oekraïne paraat staan... en uh, oppositieleider uh, Klitschko, de bokser, heeft gezegd... Uh, we moeten nu al iedereen uh, mobiliseren. Hoe gevaarlijk is dat? En kan, kan de Oekraïne de Russen aan? Nee, Oekraïne kunnen Russen absoluut niet aan. Maar het is natuurlijk heel gevaarlijk als je, dus, uh, als je dit doet. Ik begrijp wel dat hij dat zegt, maar het is toch een hele gevaarlijke stap. Want dat hebben we in Georgië ook gezien. Hè? Op een gegeven moment toen de Georgische krijgsmacht uh, zich ermee ging bemoeien... Toen, ja, toen hadden de Russen helemaal een excuus. En dat is pas gestopt nadat uiteindelijk het Westen... een heel duidelijk signaal heeft afgegeven... in de tijd was dat boost door de, door de zesde vloot naartoe te sturen. En te roepen, als je nu doorgaat... je bent nu echt aan de rode lijn gekomen... dan kondig ik een uh, no-fly-zone af. En dat allemaal bij elkaar met politieke drukmiddelen heeft er uiteindelijk toe geleid... dat uh, de Russen gestopt zijn en ook weer iets teruggetrokken zijn. Maar het heeft wel geleid tot de de facto afscheiding van Abhazie. Het wordt door niemand erkend behalve de Russen. Nou, datzelfde scenario zie je zich nu ont, on, ja, ontvouwen met de Krim. De Krim is in feite de facto al... al, al, al ja, in, in, Bijna, bijna in de handen van de Russen... of zal zich afscheiden als een autonome republiek... Eh, beschermd door Rusland. Hetzelfde scenario wat we gezien hebben bij Abkhazië. De grote vraag is of de volgende stap gedaan wordt. En de volgende stap, dat is dat, uh, dat uh, het oosten van Oekraïne... en het zuiden van Oekraïne, wat ook uh, bewoond wordt door etnische Russen... of zich daar eenzelfde scenario gaat afspelen... dat zou een verdere escalatie zijn. Of die dat durft, Poetin? Ja, dat is afwachten. Hij, is, Zij... hij, hij duwt totdat, totdat, totdat hem duidelijk wordt van... nu kan hij niet verder, want waar hij niet op uit is... is natuurlijk een, een heel bloedig conflict in, in de Oekraïne. Dat, dat wil hij ook niet. En hij realiseert zich ook dat hij Europa en Amerika toch... In allerlei andere uh -huh. zaken wel nodig heeft. Ik heb hier trouwens een uh, atlas, een kaart van de Zwarte Zeekust bij me. Het valt me nu pas op dat Sochi echt precies waar we feest hebben gevierd, die drie weken lang, ja. echt precies het midden ligt. Ten, oost, ten oosten ja. ligt Abkhazie en ten westen ligt ja. de Krim. Ja. Nee, dat klopt. Dat is een, het, is een heel, het is een heel onrustig en betwist gebied. Het is eigenlijk al onrustig in dat gebied sinds de val van het Ottomaanse Rijk. We hebben ook nog de Krim-oorlog gehad. Krim heeft ook in de geschiedenis heel veel ja. betekenis hebben gehad. Florence Nightingale nog ja, aan te Florence denken, Nightingale. Hè? En denkt u maar aan Yalta. Waar, de, waar in feite Europa is verdeeld. De de is beëindigd. Dus het is altijd een gebied geweest. Wat, wat, ja, wat, wat in de belangstelling heeft gestaan. En nu dus weer. Maar wat, wat we dus zien is. Een heel ingewikkeld schaakspel. Tussen Poetin en, en, en ja, de Verenigde Staten in Europa. Van ja, hoe ver kan je gaan? Ja, hij, hij duwt totdat hij denkt van nou moet ik niet verder gaan... Maar dan ga ik over de streep heen. De vraag is natuurlijk waar zijn streep ligt. Want uh, vandaag was er niet alleen veel te doen ja. op de krim... maar er waren ook uh, demonstraties voor aansluiting bij Rusland in de stad Tcharkov... helemaal in het noordoosten... Klopt. maar ja. ook in de havenstad Odessa... helemaal Klopt. in het zuidwesten. Dus ja. uh, Het gaat misschien om veel meer dan de Krim... waar, waar Rusland ja, dat aanspraak is, op kan maken. Uh, dat, is, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Als hij ook gaat proberen om het oosten en zuiden van Oekraïne... waar ook veel etnische Russen wonen... op dezelfde manier eigenlijk via een soort sluipweg te annexeren... ja, dan zijn we natuurlijk nog verder van huis... en dan escaleert de zaak zodanig dat het waarschijnlijk niet meer te stoppen is. En dat is het grote gevaar. Wat je dus nu ziet, dat is dat... Iedereen, niemand weet precies wat er aan de hand is. Ja, ik ook dus niet. <gacht> maar de Amerikanen weten het ook niet precies. De Europeanen nee. weten het niet precies. En de Russen weten niet precies wat de Europeanen en de Amerikanen nou uh, willen. En waar die rode strepen lopen. Dus je ziet het in. Een enorme, hele labiele situatie die een u Een hele labiele analyseert. situatie. En je ziet dus een enorme toename van in intelligence activiteiten. Van inlichtingenactiviteiten. Want men wil weten wat de andere partij denkt. Dus op dit moment... Uh, de, zie je dus dat... dat satellieten uh, verplaatst worden, dat het gebied volledig uh, onder satellietcontrole wordt gebracht, met name door de Amerikanen, dat alles uh, nog een keer op satellietfoto's wordt, goed wordt bekeken. De NSA zal op dit moment al zijn pijlen richten op wat er in dat gebied gebeurt, om te kijken of ze erachter kunnen komen. Ja, die hebben meestal wat anders te doen. En niet alleen de Amerikanen doen dat, ik garandeer u dat de Fransen en de Duitsers en andere landen daar ook mee bezig zijn. En de Russen zijn daar ook mee bezig, want het is heel belangrijk als je wil bepalen in dat ingewikkelde schaakspel van welke zet ga ik doen, dat je weet. Wat de, wat de tegenstander nou eigenlijk echt, echt op zijn netvlies heeft staan. En dat, daar probeert men nu achter te komen. Uh, ik zei het al, ik heb hier de atlas van het Zwarte Zeegebied uh, liggen. Moet, moet ik over twee jaar, denkt u, een hele andere kaart kopen... omdat alles daar veranderd is? Nou, dat hoop ik niet, want dan hebben we, dan is, dan, dan hebben we de, dat is de controle over, de, over, deze, over dit hele proces hebben we dan verloren. Het is, het is een hele gevaarlijke situatie. Ik, u, ik sluit het niet uit. Het is een hele gevaarlijke situatie en als er fouten worden gemaakt... in dit hele ingewikkelde schaakspel, waarbij niet alleen militairen... maar ook economische, politieke en allerlei andere pionnetjes heen en weer geschoven worden... het is altijd heel gevaarlijk, want als je fouten maakt... Dan krijg je een situatie waarbij de situatie volledig een eigen dynamiek krijgt. en Het spins out of control. En dan, dan is het op een gegeven moment niet meer te stoppen. En dan zijn we met z'n allen nog veel verder van huis. En dan gebeurt er iets wat de Russen niet willen... wat de Oekraïners niet willen en wat wij ook niet willen. Laten we hopen dat ze in Moskou en in Kiev het hoofd koel cool houden. Dank u voor uw komst, general, major, Bij de dienst van Kappen. Tot uw dienst. Ja, de Oscars worden uitgereikt morgenavond de Academy Awards officieel. En we hebben filmjournalist Robert Blokland gevraagd... wat eigenlijk de mooiste muziek uit de genomineerde films... voor uh, dit jaar zijn. Robert, welkom. Dank je. Uh, de eerste plaats die je koos was Goldfinger van Sharon Jones. Uit welke film komt die? Uit de Wolf of Wall Street van Martin Scorsese vertelt het verhaal van een beursfraudeur, Jordan Belfort, gespeeld door uh, Leonardo DiCaprio. En die heeft een, een miljardenimperium omgebouwd over de ruggen van uh, ja, onschuldige Amerikanen. Tienduizenden mensen die uh, lege hulzen kost, kochten, waar hij uh, allemaal dingen mee deed die God verboden had. Veel bacchanalen drank, drugs, seks. En uh, dit is een nummer wat gespeeld wordt tijdens een van die grote feesten. Het is, een, het is een cover van Shirley Bessie van de James Bond film uit de 19... uh, jaren zestig. Ja, hè? 1964. Uh, hij is in heel veel categorieën genomineerd... maar je hoort in het rollo van tevoren ook al uh, zeggen... van, ja, maar die film, te veel seks, te veel drugs, uh, te veel vrije partijen. Dat, dat, dat gaan ze niet doen in Los Angeles, dat durven ze niet in nee, Amerika. Dat er zijn inderdaad al ruzies geweest, althans dat komt er naar buiten uiteraard. Bij de screenings hebben dus Academy-leden ruzie gemaakt met Martin Corsese... van deze film had je niet mogen maken. Er wordt dus 506 keer het woordje fuck genoemd... Dat is net iets te veel van het goede. Er wordt kook uh, van de kont van hoeren gesnoven. Dus dat zijn geen academy ingrediënten. Hoe goed de film ook is. Want hij zou het absoluut verdienen. Die Caprio zou het verdienen. Hij heeft al vier keer uh, achter het net gevist. Maar ik vrees ook deze keer dat hij uh, niet gaat winnen... bij de beste mannelijke hoofdrol. Voor een Nederland, Nederlandse film zou het heel normaal zijn. Allemaal die scènes. Maar ja, daar zouden we binnen stromen. Maar helaas, in Amerika gaat het anders. Sharon Jones. gold finger. He's a man, the man with the mightiest touch. A spider's touch. Such a cold finger. of his heart of gold, this heart is cold, golden word he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. for a golden girl knows when he kissed her, it's the kiss of death from Mr. Gold. Sharon Jones en The Dap Kings, dezelfde groep die ook Amy Winehouse begeleidde trouwens, en Goldfinger. Het komt uit de film Wolf of Wall Street, veel genomineerd maar iedereen gokt erop dat de jury het niet aandurft deze controversiële film. Nog iets meer dan twee weken tot de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingscampagnes komen langzaam maar zeker op gang. Vandaag bijvoorbeeld bij de VVD. Ik ga er zo over praten met twee VVD-lijsttrekkers uit grote steden. Namelijk Erik van der Burg, wethouder Zorg, sport, eh, dienstverlening. Bel, zijn het een hele grote portefeuille van Amsterdam. En Jeanette Balieu, VVD-lijsttrekker in Rotterdam... en wethouder onder meer van de Havens. Maar eerst gaan we even luisteren naar eh, premier Rutte... want die sprak vandaag in Rotterdam ja kijk, Rotterdam is natuurlijk de stad van de haven, is de stad van oudsher ook waar mensen het heel normaal vinden om de schouders eronder te zetten. Dus als je in een moeilijke economische tijd ergens wilt komen waar je inspiratie op doet, dan ga je naar Rotterdam. Dat kunt u zeker alleen maar beamen, mevrouw Belieu. Ja, daar was ik natuurlijk wel heel blij Havens, mee. Havens, ja. Rotterdam, iets bereiken. Ja, werk en, uh, en uh, in deze tijd ook uh, de goede maatregelen nemen... om te zorgen dat we er economisch sterker van worden als stad. Dus premier woorden wel ongeveer wat uw campagne in Rotterdam ook gaat worden. Dat klopt, ja. En, en in Amsterdam, meneer Van den Burg? Nou ja, ik herken okay, me helemaal... Ik wil even op. zeggen dat het gesprek met u ook te zien is trouwens op radio1.nl. Erik van den Burg uit Amsterdam. Ja, ja, bij ons is de campagne ook helemaal gericht op werk. Werk voor iedereen, mensen aan het werk helpen. Nou, daar past ook bij wat Mark Rutte vandaag zei... namelijk de schouders met elkaar eronder zetten. En daarvoor gaan. Het beste wat je nu kunt doen is investeren in de economie. Werkgelegenheid. Dat is ook het onderdeel, van, nou, niet onderdeel... het hoofdbestanddeel van onze campagne. Komt Rutte ook nog naar Amsterdam? Ik heb hem op dit moment nog niet op het schema zien staan, nee. Wel een aantal andere ministers, maar het is ook vooral, wat mij betreft, een uh, gemeentelijke campagne. Uh, ik weet wel dat uh, ja, de landelijke lijsttrekkers en fractievoorzitters ook veel op zullen treden bij u en andere landelijke media. Maar laten we het ook vooral hebben over uh, de plaatselijke zaken die, uh, die spelen. Gisteren was uh, de campagneleider en partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid de gast in, met het oog op morgen, Hans Pekman. Uh, en dat gesprek ging toen over de spagaat waarin de PvdA zit... sinds de samenwerking met de VVD in het kabinet. Ze hebben daar een beetje last van. Uh, heeft de VVD ook last van die samenwerking met de PvdA, mevrouw Baljeu? Nee, uh, wij uh, hebben natuurlijk uh, altijd belangrijk. Het heeft alleen de Partij van de Arbeid last ja, om samenwerken met de is. Het is altijd fijn als de Partij van de Arbeid problemen heeft en wij niet. Uh, wij werken natuurlijk uh, uh, landelijk uh, goed samen met uh, onze partijlijnen. En uh, wij hebben natuurlijk lokale issues, uh, hele andere ideeën uh, dan de PvdA. Maar dat is op. Dus op de specifieke lokale agenda. Dus dat gaat inderdaad over... moet er armoedebeleid in de stad gevoerd worden? Moeten de, de, de mensen die al allerlei uh, heffingen betalen... dat nog eens een keer extra betalen? Uh, wil je veiligheid hoog op de agenda hebben staan? Uh, wil je mooie wijken? Of ga je het allemaal naar subsidies nee, naar tuurlijk, wijkgebouwen doen? Dat, ja, maar dat is dus lokaal. Ja, maar dus maar daar zit geen spagaat voor ons. Nee, maar wat Spekman bedoelde is dat... hoe goed je je best ook doet als wethouder en lijsttrekker... in de gemeente, uh, kiezers toch zeggen van... ja, maar we lusten dit kabinet Eigenlijk niet. Nou je ziet de reacties op straat zijn eigenlijk wel goed. We komen van bij wijze van spreken de tien reacties zit er eentje echt vervelend tussen. Dus ik vind het uitgangspunt wat Rutte vanochtend ook zei in Rotterdam. Als je het goede verhaal vertelt, gewoon eerlijk vertelt waarom er bezuinigd wordt. Waarom de maatregelen genomen worden om sterker te worden. Mensen begrijpen dat wel en dat merk ik ook op straat. Meneer Van den Burg, je bent van de VVD eigenlijk altijd een beetje vrolijke en ook gulle campagnes gewend. Bijvoorbeeld die keer dat Rutte bij de Tweede Kamerverkiezingen duizend euro voor elke werkende Nederlander beloofde. Vanochtend had Rutte, of vanmiddag had Rutte, een hele andere toon. Van het is crisis, we moeten de broekriem aanhalen, het is niet anders. Waarom opeens die sombere toon? Ja, de VVD is inderdaad een, een optimistische partij die inderdaad... Ja, maar zo klonk dat vandaag die, totaal ja, niet. Ook, ook vandaag klonk dat wel, maar we zijn ook een realistische partij... die inderdaad onze verantwoordelijkheid neemt op het moment dat het moeilijk is. Juist als je win tegen hebt, moet je ervoor gaan staan. Dat doet de VVD ook. Ja, dit is de tijd waarin je inderdaad de financiën op orde moet brengen... waarin we in een grote economische crisis zitten. Dan moet je inderdaad je vooral op, op richten. Nou, zo kennen de kiezers van Nederland ons ook... als een partij die zijn verantwoordelijkheid pakt... en dan zegt, we gaan moeilijke besluiten niet uit de weg. En dat zie je inderdaad ook terug bij uw vorige vraag. Ik merk het ook in Amsterdam, die spagaat waar Spekman het over had. merk ik heel sterk bij de Partij van de Arbeid. Die lijken zich te schamen in Amsterdam voor het beleid... wat landelijk uh, wordt gevoerd. Terwijl je inderdaad ook bij ons ziet. Zij zie dat... zijn toch een beetje de underdog van dat kabinet Rutte, de PvdA? Nou ja, je, je merkt steeds meer dat de VVD-beleid wordt uitgevoerd... als het gaat om het uh, uh, reorganiseren van het Volksvestingbeleid, als het gaat om uh, uh, de economie, als het gaat om de uitkering. Ja, dan zie je heel veel VVD-beleid terug. En je merkt ook dat daar met name de linkse achterban van de PvdA... heel erg tegen. Moet hij Pieter Hilhorst, uw collega-wethouder van de PvdA... dat uitleggen en dat ja, gaat hem slecht af? Pieter Hilhorst zegt voortdurend dat hij het niet eens is... met wat Samson en Asje hebben besloten. Daar heb ik veel minder last van. Omdat ik gewoon sta achter het kabinetsbeleid... en het beleid waar de VVD voor staat. Die gaat. Die zie ik inderdaad ook bij met hun. de Partij van de Arbeid in Amsterdam terug. Ik wou ja. toch even over die sobere toon, mevrouw Baljeu. Want ik, ik zou zeggen, het, het gaat juist... Uh, beter economisch consumentenvertrouwen neemt toe. Een jaar geleden zei Mark Rutte nog van... jongens, we gaan allemaal een nieuwe auto en een nieuwe wasmachine kopen. En nu riep hij eigenlijk op tot soberheid... op een moment dat je denkt, nu zou je juist moeten roepen om uitgaven. Nou, Hij riep vooral om uh, verantwoordelijkheid nemen. En dat is uh, ook uh, wat ze landelijk natuurlijk hebben gedaan als VVD. En wat we lokaal ook altijd uh, een verantwoordelijkheid nemen. En als je kijkt naar Rotterdam bijvoorbeeld, hebben wij er ook niet voor weggelopen om uh, ruim 500 miljoen te moeten bezuinigen in de afgelopen periode. Oh, waarop? Dat uh, op vele onderwerpen. Uh, sociale zekerheid. Dat is ook niet alleen op sociale Zorg. zekerheid geweest, maar is vooral op subsidies aan, uh, aan allerlei wijkgebouwen en allerlei clubjes uh, geweest. Uh, en uh, dat is belangrijk, dat je die verantwoordelijkheid neemt. En juist waant wat echt moet. En wat ons betreft is dat veiligheid en werkgelegenheid uh, bieden en mooie wijken. Of heeft die soberheid iets te maken, meneer Van den Burg, met uh, dat de VVD toch een beetje zijn bekomst heeft van de belofte die de vorige twee landelijke campagnes zijn gedaan? Hè? Van we zullen niet aan de hypotheekrente aftrekken komen. Gebeurde toch. We zullen iedereen 1000 euro belastingverlaging geven. Ging niet door. Is, nou, er, is er een geest in de partij gevaren van we moeten geen gouden bergen meer beloven? We hebben, we hebben een fout gemaakt wat dat betreft. Nee, volgens mij is in het, in het in het land heel duidelijk bij mensen dat in een tijd van crisis je verwacht dat er problemen worden opgelost. En daarin moet je beloftes doen die daarbij horen. En die belofte is wij pakken onze verantwoordelijkheid en wij gaan aan de slag met het stimuleren van de je economie. Je wel, je wel, maar en veel minder... In 2012 was het ook al economische crisis, misschien meer dan nu. En toen ja. zei de VVD toch, er is geld voor belastingverlaging voor alle werkenden. Ja. Ja, Waarom dat, toen dan wel? Ik denk dat als de VVD landelijk het ook alleen voor het zeggen had gehad... dat er een ander uh, regeerbeleid had gelegen... je hebt uh, compromissen te sluiten met de Partij van de Arbeid. Dat moeten we in Rotterdam, dat moeten we in Amsterdam. Nou, wij hebben in Amsterdam ook 450 miljoen uh, de afgelopen jaren moeten bezuinigen. Dat vooral gedaan op de gemeentelijke organisatie. Uh, waardoor wij in Amsterdam niet de lasten hebben verhoogd. Waardoor wij dezelfde lasten hebben kunnen verlagen. Uh, de tering en de nering hebben gezet in onze eigen organisatie. Nou, dat is ook wat kiezers op dit moment verwachten. Die verwachten niet dat wij Goudenberg... Beloven, die verwachten dat wij de problemen aanpakken... die spelen in onze steden, in onze dorp, in onze gemeente. Precies, ja. en daarmee is het natuurlijk ook logisch... dat er niet dit soort dingen worden gezegd. Want het zijn lokale verkiezingen. Het zijn ook lokale ja. lasten waar het over gaat. Maar het is nu uh, Alexander Pechtold van D66... die via de Telegraaf zegt... ik wil belastingverlaging, want de VVD vraagt er niet meer om. Ja, het is aan iedere partij om, uh, om iets te zeggen. En dat is volgens mij helder. Wij hebben het uh, vooral over onze eigen lokale last... als het uh, om uh, gemeentelijke verkiezingen gaat... Meneer Van den Burg, het ging niet over Amsterdam, maar over Den Haag. Maar PvdA-leider Diederik Samson sprak daar vandaag. En uh, waarschuwde er tegen om op de PVV of de VVD te stemmen. Want uh, ja, met beide partijen ging het rechtsaf in de stad. Is dat leuk om van je coalitiepartner te horen? Nou, het is in ieder geval bijzonder. Uh, want uh, hij regeert uh, landelijk met uh, de, de VVD. En hij rege regeert in heel veel plaatselijke gemeenten met uh, de VVD. Ik denk dat het paniekvoetbal is van Samson. Hij doet het ongelooflijk slecht, niet alleen in de landelijke peilingen. Maar de PvdA dreigt ook alle grote steden te verliezen. Voor het eerst nu ook uh, in Amsterdam, zeer zwaar onder druk. Ja, dan ga je rare teksten uh, uitspreken. Dat was dus vandaag door de VVD en de PVV op één hoop te gooien. Wat echt volstrekt onzin is. Zeker ook als je kijkt naar de gemeenteraad in uh, Den Haag. Wordt u daar boos over, mevrouw Baljeu? Nou, Vergeleken worden met de PVV van Wilders? Nou ja, wij zijn duidelijk geen PVV. Dat is volgens mij heel nee, helder. Nee, maar dat Diederik Samson die, dat zegt. Die, die doet ook niet mee in Rotterdam. Dus nee, maar dat Diederik Samson ja, dat, dat heeft gezegd. Dat laat ik aan hem. En dat vind ik een beetje jammer. Want wij voeren gewoon onze eigen campagne. Uh, wij hebben in een co goede coalitie met de PvdA gezeten de afgelopen periode. Alleen je moet aan de voorkant hele goede afspraken met ze maken. En dat, uh, nou ja, het is jammer dat hij er zo op uh, reageert. Mag ik u beiden bedanken voor uw komst en veel succes wensen de komende weken met de campagne? In Dank u wel. Van de Burger in Amsterdam en Jeanette Balieu in Dank. de havenstad Rotterdam. hoort Blokland. Ja. De tweede die je hebt uitgekozen heet Linan Mi van Darling Love. Ja het, ja het is de documentaire, het het documentaire 20 Feet from Stardom. Dat is waarschijnlijk de documentaire die morgen gaat winnen voor beste documentaire. En het gaat over achtergrondzangeressen in de jaren 60, 70 en 80. Uh, donkere achtergrondzangeressen die toen opkwamen. Die in de schaduw bleven staan van grote sterren. En uh, ja, je, je, hun levensverhaal wordt verteld vanuit het nu. Want uh, ze worden opgezocht zoals we nu zijn, jaren of 70, 80. Ze hebben nu normale baantjes, werken in de Walmart, werken als schoonmakers. Nooit sterker geworden. Sommigen wilden dat wel, waaronder Darlene Love. Uh, wie was Darlene Love? Dat was een achtergrondzangeres die bij heel veel grote sterren heeft meegezongen. Met wie heeft ze meegezongen? Met uh, uh, uh, mensen als uh, Bruce Springsteen heeft ze gezongen, uh, Sting heeft ze meegedaan. Uh, ook, ook eerder nog in de jaren zestig um, en en nou ja ze, zei hij een van de zangeressen bij Phil Spector geloof ik Phil Spector ik boek, ja hij heeft ze onder contract de gestaan de moordlustige dat op een gegeven moment, toen ze uh, op zichzelf verder wilde gaan... heeft ze daar ruzie mee gekregen. Uh, want hij gunde haar niet haar grote carrière in principe... wat ze wel graag wilde. En toch met een zekere wrok en vroeging kijkt ze daarop terug. Maar ze heeft nu wel de waardering gekregen die ze graag wilde. Ze heeft allerlei prijzen gehad. En uh, ook deze documentaire heeft bijgedragen aan Hoe haar rehabilitatie. Hoe is ze nu Ze is nu uh, ruim in de zeventig. <laughs> en in deze film komt ze ook weer samen met die oude groepjes van toen. Dus ze gaan nogmaals zingen na 20, 30 jaar. En dat kunnen ze nog steeds fantastisch. Ik heb de documentaire gezien. Ik was er ontzettend van onder de indruk Het is echt... Even, ja, hij is fantastisch. Welke nummer zou we eruit halen? Uh, nou, Lean on Me. Dat is het laatste nummer wat uh, gedraaid wordt in de documentaire. En uh, je ziet haar dus uh, ja, zingen uh, uit, uit de longen, uit haar lijf. Werkelijk waar. Zeer gepassioneerd. En uh, zeker als je het hele verhaal de afgelopen anderhalf uur gezien hebt... dan kan je erg met haar meeleven. En met haar positie. Kijk of we nu op de site van Radio 1 ook Darlene Love zien. Sometimes in our lives We all have pain We all have sorrow But if we are wise We know that there's Always tomorrow de documentaire Twenty Feet from Stardom... over de achtergrondzangeressen die zelfs nooit echt ster worden zijn. Darlene Love en Lien Ommie. U hoort de platenkeus van filmjournalist Robert Blokland. En we gaan straks nog meer horen daarvan. Het Beest van Rotterdam is terug. En niet als voetballer dit keer. Sinds gisteren ligt zijn biografie in de winkel. De Wolf John heet het. Geschreven in samenwerking met Joen Siebelink En ze zijn hier allebei. Goedenavond. Oh. Meneer Siblinck, een soort jongensdroom die is uitgekomen dit boek. Altijd een poster van John boven uw bed gehad vroeger? Helemaal niet, nee. Oh, ik, uh, van ik, welke voetballer dan? Geen of, een. Of welke vrouw, welke filmster? Wat hing er boven uw bed? Ik ben van niemand fan. Ja, van mijn vader misschien een beetje. Maar... Jan, je ja, schrijver. Ja, laten we daar maar niet over hebben. Maar uh, de reden dat, uh, dat ik uh, over John uh, een boek heb geschreven, dat dat is waar je naar vraagt volgens mij is uh, dat ze John aan mij vroeg. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen, John? Um, daarvoor heb ik met Jeroen samengewerkt aan, uh, aan een boek, uh, Voetbalgenen... waarin ik uh, samen met Desley en een stukje Rodney, twee zoons van mij... Yeah. Uh, gepraat hebben met Jeroen. En, uh, en bij, de, bij de boekpresentatie hebben we elkaar weer gezien, bij de uitgever. En wie kwam op het idee, er moet een biografie komen? Uh, ik, ik, ik, ik vroeg aan, uh, aan, aan Jeroen... als ik uh, uh, ooit een uh, biografie uh, wil gaan nemen... dan zit ik eraan te denken om het... Uh, als jij dat uh, leuk en mooi zou vinden... om het met jou te gaan doen. En waarom wou je een biografie van Willem van Hanegrim, die veel aan het woord komt in het boek... die zegt, ja, nou, ik zou het niet willen. Dat is iets voor ijdeltuig. Nou ja, dat, dat is wel mooi gezegd van Willem. Maar volgens mij is er vorige week ook een boek van Willem uitgekomen. Het is het tweede. dat is hij een ijdeltuig. Nou ja, weet je, kijk... Uh, het plan voor mezelf was wel niet om het alle menu tegelijk gaan doen. We hebben, daar, we hebben daarover zitten praten. En ja, we waren allemaal zo enthousiast. Uh, Jeroen, uh, Nieuw Amsterdam, de uitgever uh, en mijn persoontje. En eigenlijk voordat we het wisten, zijn we eraan begonnen. Heet de uitgever niet Nieuw-Rotterdam voor deze keer? Voor mij heet hij Nieuw-Rotterdam op De presentatie de, op de cover. was ook in Rotterdam op de Koesingle. Ja, klopt. Uh, Jeroen, hoe moeilijk was uh, John om te portretteren? Want het is niet alleen een vleiend boek. Het gaat over zijn opkomst, maar trage opkomst eigenlijk als topvoetballer. Mm -hmm. Niet meteen succes. Maar het gaat ook over de neergang van zijn carrière. Ja. Uh, althans op het veld. Uh, de, waren het altijd leuke gesprekken of helemaal niet? Het ging heel lang heel makkelijk. Het was rondwandelen in zijn leven. Alle deuren gingen open. Ik mocht uh, met iedereen praten. En uh, dan heb ik ook nog het geluk dat zijn familie uh, bestaat uit mensen die heel makkelijk praten. Dus het, eh, familieleden dat, komen ook veel aan het woord. Zus ja. he? Petra. Zijn zus, zijn moeder, zijn, zijn ex-vrouw, zijn kinderen, zijn, zijn geliefden, ja, eh, zijn stiefkinderen. En allemaal op hun eigen manier ontzettend makkelijk te praten. Maar had je dat nodig? En dus zei John zo weinig dat je het nodig had om ook al die familieleden en bekenden te interviewen? Want dat heb je ook gedaan. Nee, het was echt ter aanvulling. En het, en het, en het was echt mooi om in balans te houden. En als, John heeft ook wat tegenspraak nodig hier en daar. En uh, dat doen ze ook goed. Soms, uh, soms ontkennen maar waar ze. Waar wou John echt niet over praten? John wilde over alles praten, maar over sommige onderwerpen was het een beetje trekken. Welke onderwerpen? Nou, dat kun je natuurlijk al drie keer raden. Dat is het ka kaartincident. Daar nou, gaan we het nog over hebben. Ja, en uh, nou, er zijn wat vrouwen voorbij gekomen in zijn leven. Ja, en dan was het wat trekken. En dat, uh, dat waren wat moeilijke momenten. En, uh -huh. uh, dus dat, John zat dan al op, uh, op de bank uh, te wachten op mij met zijn sokken uitgetrokken. Dan heeft hij al hele hete voeten. Dan krijgt hij de zenuwen van, van dat soort onderwerpen. En dan wist hij al dat we het die dag dat we het daarover zouden gaan hebben. En uh, ja, dan was het, was, was het moeilijk. Maar met hulp van Inge, zijn vriendin die erbij zat. Want die wilde sommige dingen ook wel weten. Ja. Uh, Vooral van die andere vrouwen waarschijnlijk. Nee, nou, de, dit voorbeeld gaat toevallig net over het kaartincident. Laten we even John vragen. Want het kaartincident was vals spelen uh, tijdens het WK was het. Hè? In Oranje. En dat is je erg kwalijk genomen. Waarom, waarom is dat zoveel jaar later nog steeds zo moeilijk om over te praten? Want het is lang geleden. Ja, ik moet even uitkijken hoe ik het, het ga zeggen. Want ik heb het eigenlijk al voor tien cameraploegen verteld. En op een gegeven moment moet je, moet je klaar zijn met je verhaal naar buiten brengen. Want anders gaan mensen weer denken... Oh, daar heb je weer met hetzelfde verhaal. Um, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik vond het tijd om, uh, om mijn uh, gevoel uh, te laten spreken. En uh, um, wat ik daar nog van gevonden heb. En... Um, ja, ik, ik, nogmaals, ik kan uh, naar iedereen wijzen. Maar nee. dat doe ik niet. Ik wijs naar mezelf. En, uh, het was ja, fout, het valsspel. Ja, ik heb daar een hele grote fout in gemaakt. En nogmaals, dan moet je op de blaren zitten. En uh, ik, ik, ik kan het van de andere kant allemaal wel goed begrijpen. Waar, ja. Waarom vinden voetballers het eigenlijk erger... dat je uh, vals speelt tijdens het kaarten en niet op het veld? Want dat wordt niemand kwalijk genomen. Nee, maar dat, dat, dat, dat zou ik ook. Uh, andersom zou ik dat ook uh, heel vervelend vinden. En, uh, en nogmaals, uh, um, als, je, als, je, als je mijn boek uh, gelezen hebt. Uh, ja. dan kan je wel, denk ik, tot de conclusie komen. dat dat hoofdstuk eigenlijk niet bij mij persoonlijk hoort. Dat was niet de echte John? Nou, nee, eigenlijk Wie niet. Wie is wanneer? de echte John? Heb je zelf meer leren doorgronden. door het werken met Jeroen aan dat boek? Nou. Ik moet zeggen, ik, uh, uh, uh, ik ben wel meer uh, uh, een uitlaatklep geworden... Tijdens de, tijdens de weken, tijdens de maanden... dat wij met elkaar uh, uh, overal gelopen hebben, gezeten hebben en gepraat hebben. Uh, uh, ben ik ook aan dingen uh, achtergekomen die wel op mijn netvlies lagen... maar nog niet helemaal... Uh, uh. En Noem eens een voorbeeld, John. Uh, nou, over, vooral over de jeugd. Hè, over, over mijn jeugdtijd. En uh, dan, dan had Jeroen weer van een, een bepaald persoon iets gehoord. Uh, en en daar begon ik over. En dan dacht ik, oh ja, ja dat is ook waar. Dat, dat, dat, dat klopt. En dan komt het ineens weer boven op je, op je, op je netvlies. En ja en soms dacht ik bij mezelf, Jeroen, uh, zo is het wel goed. Maar ja, want krijg je hij, hij bleef van... maar door. Want hij heeft ongelooflijk veel andere mensen geïnterviewd... behalve uh, jouzelf, over jou. Kreeg je daar geen punthoofd van? Nou, nee, nee. Maar op een gegeven moment had ik wel af en toe het gevoel van... hé, hey Jeroen, uh, nu even klaar. Alleen, ja, en dat, dat, dat legde hij wel heel goed uit, moet ik zeggen. En dan zegt hij, ja... En dan excuseerde hij zich. En dan zei hij, nou, dat hoeft ook weer niet. Maar hij wilde gewoon uh, in mijn gevoel komen... Hij wilde overal bij zijn. Hij wilde overal naartoe. Uh, hij heeft ook heel veel energie erin gestoken... Om, om dat gevoel boven water te krijgen bij mij. Waardoor hij het zelf ook ging voelen. Waardoor het gevoel in het boek... heel dicht bij jou komt. Bij het gevoel... Jeroen, je hebt eigenlijk de psychiater van John. De therapeut. Nou, ik vind dat als je uh, zo'n persoon hebt... Uh, voor je op tafel liggen als het ware... je mag ontleden helemaal... Uh, dan moet je er ook, echt, uh, moet je er ook alles, alles in stoppen wat je hebt. Want John is iemand, uh, ja, ik zou hem bijna uh, een romanpersonage willen noemen. Iemand die uh, een hele sterke persoonlijkheid heeft. Een hele sterke wil om iets te bereiken. Maar tegelijkertijd soms dingetjes doet uh, die hem juist weer van dat doel af doen drijven. En Zoals? Maakt, ja, dat uh, begint al bij zijn jeugd. Uh, eindeloos veel blessures. Uh, stomme dingetjes waardoor hij waardoor weer de training niet, niet kan missen. Hij uh, ontzettend hard moet werken om weer aan te haken bij de groep. Uh, maar ook later, nou, de kaart affaire uh, klei, kleine kleine dingetjes die ook weer uit zijn persoonlijke uh, situatie voortvloeien, zijn persoonlijkheid, namelijk dat hij heel erg moeilijk nee kan zeggen tegen, dat is een soort grootsheid in hem, maar, maar daarmee maakt hij zichzelf ook Daarom vaak moeilijk. heeft hij ook zover in Dancing in the Stars gezeten misschien. Komt misschien in, in dat soort situaties terecht. Ja. Winkels en, geopend. Nou ja, dus dan wil je ook weten hoe, hoe zo'n man dan precies, precies denkt en voelt. En ja, dan ben, ik, dan ben ik misschien wel een vervelende journalist die dan doorzit drama mm. daarover. Dan wil ik het helemaal het naadje van de kous weten. Zoals John dan over zichzelf praat, ruwe bolster, Blanke Pit. Is dat ook jouw oordeel? Ja, maar, ja, die, maar dat is wel zo'n uh, zo oude. Die hoor je natuurlijk heel vaak over hem. En dat, ja, ja, dat is zo. Maar er valt veel meer over hem te zeggen dan dat. Veel meer. Noem één <laughs> ding. Ja, god, ik moet, dan moet ik natuurlijk meteen denken aan zijn. Uh, uh, zijn onmogelijke liefde voor zijn vader, die, die uh, elke dag nog... Uh, jong uit... overleden is. Ja, veel te jong en uh, waar hij uh, niet goed mee kan omgaan. En, uh, en tegelijkertijd daar heel erg goed over kan praten. Dus dat hij die gevoelens zo mooi kan uiten, mm. dat vind ik zo bijzonder aan zo'n sloper op het veld. John, vond je dat een moeilijk moment om over te praten, over jouw jong overleden vader? Uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk elke keer als ik erover praat, vind ik het een moeilijk moment. Alleen het hoort wel bij mijn leven. En het hoort wel bij, uh, bij heel veel uh, verdriet van mij. En ja, weet je wel. Uh, ik kan het wegstoppen. Ik, wil, uh, ik zou er niet over kunnen praten. Maar ik denk uh, in de tijd dat ik met Jeroen uh, opgetrokken heb... Uh, ben ik er steeds meer over gaan praten. En uh, ja, nogmaals, ik ben, ik ben blij dat we ook daarheen zijn gegaan. Naar het graf van mijn vader. En um, ja nogmaals, uh, ik vind ook... Um, ja, je mag ook uh, je gevoel aangeven dat... Uh, ondanks dat het al bijna uh, uh, 15 jaar geleden is... dat de, dat de beste man overleden is... Uh, het nog elke dag uh, uh, pijn doet dat hij er niet is. Ja, en, je, vindt, je vindt het fijn of pijnlijk dat je vader helemaal in het begin van het boek een grote plaats heeft gekregen? Ja, nou, daar, daar ben ik heel erg trots op. Dat, dat vind ik ook heel erg mooi. Um, en ik weet, ik weet bijna zeker als, als hij er nog uh, was geweest. Dan, dan had ik uh, met dezelfde liefde, uh, met hetzelfde gevoel over hem gesproken. Uh, alleen we hadden dan wat uh, positieve, mooiere dingen uh, uh, ingestaan nog eens... van de laatste jaren die wij met hem... Meegemaakt. Want hij was een psychiatrisch hebben. patiënt? Nou, maar dat. Nee, de laatste jaren niet meer. mijn vader had een slecht hart en een slechte, slechte longen. Maar uh, ja, nogmaals, dat, dat hoort ook bij het leven. En. Ik ben 51. Ik heb kinderen. Uh, Rodney Desley Stacey, 26, 24, 20. Inge heeft twee kinderen. Nina, 16. Uh, Dante 12. En ik heb uh, heel veel verdriet van het overlijden van mijn vader. Ja. En. Ik denk vaak te veel van als ik er niet meer zou zijn... dan, uh, dan, zo, dan zullen mijn kinderen en Inge de kinderen... waarschijnlijk net zoveel verdriet en pijn hebben... Hmm. Uh, zoals ik als ik er niet meer zou zijn. En, uh, en bij die gedachte ja, kan ik beter maar niet te veel lang uh, over nadenken. U hoort het, een gevoelig boek over een uh, hele harde mandekker... en verdediger van destijds. De Wolf, John, geschreven samen met Jeroen Siebelink... Bedankt voor jullie komst daarbij. Voor Gaan dit gedaan. gesprek. Alsjeblieft. En dan hebben we nog één plaat te draaien. die te maken heeft met de uitreiking van de Oscars. Robert Blokland. If I needed you, wat is dat? Ja, dat is een nummer uit de film Broken Circle Breakdown. Met Nederland maken we geen kans. Borgman is helaas in de voorselectie afgevallen. Ja, jammer. Helaas. Maar de Belgen maken wel een kans met deze film. En dat is een Nederlandse co-productie. Nederlandse producent Top Topkapi heeft aan meegewerkt. Dus hebben we toch een klein beetje eer. Uh, het is een hartverscheurend verhaal over twee mensen die verliefd worden. Uh, spelen samen in een band. Ze krijgen een dochtertje. Een dochtertje krijgt kanker, gaat dood. En ze gaan allebei heel... Anders met dat verlies om. En daardoor uh, ja, scheurt hun relatie uiteen. En het is, dat is uh, nou ja, zeer intens. Uh, ze spelen samen in een band. En dit is het eerste optreden wat ze samen weer doen. Mm. Uh, nadat het kind overleden is. Mebel. Nou, dat worden tranen. Uh, iedereen die de film gezien heeft, zal beamen dat dit nummer uh, door Merg en Been gaat. En die zal de scène zien zeg maar, in die arena waar ze samen zingen. Het komt hierna ook tot een enorme climax, uh, die confrontatie en het feit dat ze er anders mee omgaan. En uh, ja, dit, dit is een ontzettend mooi nummer. Het is een bluegrass nummer, If I Needed You. En het zegt eigenlijk alles wat ze zelf niet tegen elkaar konden zeggen. in de uh, scènes daarvoor. De Broken Circle Breakdown Band. Ja. I would come to you. I would swim the seas for two weeks. is a sight to see and the treasure for the poor to find. If I need Vreselijk ontroerende muziek, If I Needed You... uit de film The Broken Circle Breakdown. Het is vijf voor twaalf. Morgen barst het carnaval los... en waar wordt het mooier gevierd dan in Maastricht... Goedenavond, politiek cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Want je woont in Maastricht, hè? Goedenavond, helemaal juist. Nou, wat een groot contrast met de muziek hiervoor, moet ik eerlijk zeggen. Wat alaaf. <laughs> ja, ja, ja, eerst een hele is mooie een, stemmige muziek. En dan, ja, uh... Het is een programma van hele snelle, snelle stemmingswisseling en overgangen. Ik, ik wou je iets vragen. Met carnaval worden autoriteiten op de hak genomen. Ja, dat mm -hmm. kan in Maastricht dit jaar maar om één iemand gaan, hè? Ja, ja onnooes. En ik moet zeggen, ik sinds dat Toyboy-incident... Moet ik eerlijk zeggen dat ik al niet heel erg graag in de schoenen van onze burgemeester zou staan, maar ik uh, kan mij drie dagen van het jaar voorstellen die prettiger moeten zijn voor uh, onderhoes dan de, de dagen die eraan komen. Want hij zal het zwaar krijgen. Hij, hij moet glimlachen en overal uh, zijn gezicht laten zien en net alsof of hij het allemaal uh, fantastisch en geweldig vindt. Maar ik verwacht dat er behoorlijk, behoorlijk de draak met hem zal worden gestoken. Je klinkt zo medelijdend met Onnohoes. Ik neem aan dat jij daar zelf niet aan mee hebt gedaan, aan het bespotten van de burgemeester. Nee, nee amper, amper. amper. Ik heb, het enige wat ik heb gedaan is, ik heb een masker ontworpen. Een zoenend Onnohoes-masker. Ja, ik heb het, heeft, het hier. Misschien kan ik het zelfs in de camera <laughs> laten zien. Het heeft... Uh, ik heb de webcam ja? niet aanstaan, dus ik, ik moet het maar geloven dat je dat ja, doet. Ja, ik doe het nu. dan. Dat masker heeft op de, op de voorpagina van de stadskrant de sterren gestaan. Uh, dus die zijn uh, alle, uh, op alle deurmatten van, uh, van Maastricht gevallen. En ik ben heel benieuwd hoeveel ik er morgen ga tegenkomen. Want hoeveel Maastrichtenaren hebben dat in de bus gekregen? Ik, ik geloof een, een stuk of zestigduizend maar. En uh, hoeveel uh, mensen heb je al op straat gezien met je masker op? Nou, dat, dat, dat is ook zo'n misverstand. En het is sowieso, rond dat carnaval hangen heel veel mysteries... die maar heel moeilijk te, te, te, uit te leggen zijn aan mensen van boven de rivieren. Maar... Carnaval begint echt pas morgenmiddag om 11 minuten over 12. Als het zogenaamde morswief op het vrijheidshof wordt uh, opgetakeld. Dat is een, een, een pop. Uh, nou ja, dat voelt te ver om dat allemaal te gaan uitleggen. Maar die mensen die, uh, die dus uh, nu al carnaval denken te vieren. Ja, dat, dat, dat, dat heeft niks te maken met de echte Maastrichter carnaval. Die dus ja. inderdaad pas morgen begint. En, en, en, en een teken daarvan, een, een, een, een, een, een herkenning, een echte een, een typische Maastrichts fenomeen is. Dus Anders dan het boeren kiele carnaval nee, okay. in Utrecht. Maar je hoopt dat, dat morgen 60.000 Maastrichtenaren... met jouw Onno Hoes-masker op de straat opgaan? Precies, dat wil ik zeggen. Morgen zal ik waarschijnlijk wel iets daarvan zien. En vanavond zijn het voornamelijk studenten... die denken dat carnaval al begonnen is. Dank je, je wel, het. cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Maker van het Onno Hoes-masker. Ik dank u voor het luisteren. Dank Robert Blokland voor de muziekkeuze...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 Dit is Radio 1.